Ja, ja, ja, goedenavond. Je luistert naar Radio Mortale op 106.8fm in de Eter en 88.1fm op de kabel. De radiomortale hit van deze week was dat KGB van de CD Wherever You Go, There You Are, het vijfde nummer. Dan moet ik even vertellen, want er zijn nummers bij. 1, 2, 3, 4, Evasive. Um, je luistert naar het Mortale Tribunaal uh, vandaag. Alleen maar Amsterdamse bands of bands uit de omgeving van Amsterdam die besproken gaan worden door drie uh, kenners. Laten we dat dan maar zo zeggen. Die drie kenners zitten uh, hier aan tafel en uh, gaan niets over elkaar zeggen Want die was het vorige mortale tribunaal al, uh, al hier besproken. En Casper zei het, die was aanwezig met de grond gelijk gemaakt. Nou, ik. Kan, weet ik weet het niet waar ik mijn hoofd wat we precies gezegd hebben erover. Maar, maar je kiest voor de gemakkelijke optie uh, en je gaat er maar vanuit dat het met de grond gelijk is. Tot slot moeten we de toon zetten voor de rest van de mm. uitzending, toch? Ik ben blij dat je er bent. Dit is Casper van der Kruid, uiteraard van Radio Mortalen, onze vaste uh, mortale tribunaal uh, slachter. Uh, maar gelukkig wordt hij nu terzijde gestaan door twee uh, liefdalige dames. Te weten, Klasien Schaap, vanuit welkom. Goedenavond. Kun je vertellen um, waarom jij weer hier bent? Uh, nou ja, ik ben van 318 Amsterdam en daar doe ik uh, de hoofdredactie van. En daarom ben ik hier. Oké, okay. je bent welkom. En we hebben Ellen Driesen. Goedenavond. En vertel jij eens even waarom jij een mening zou mogen hebben over deze band? Nou, ik ben gevraagd. Oh ah, nee. Okay. Uh, <laughs> ik werk bij Stichting Grap. Ik doe daar uh, promotie. Ja, en wat houdt het in? Stichting, ja, Stichting Grap, misschien voor mensen die het niet kennen, dat is de organisatie voor de Amsterdamse popmuziek. Mm -hmm. En uh, promotie betekent dat ik uh, uh, alle events die wij organiseren, dat ik daar de promotie voor doe. Waaronder competities ja. zoals de Amsterdamse Popprijs. En weet je dan ook een beetje van muziek, of weet je gewoon van heel veel van promotie? Van beide. Van beide wel. Oh. Ja. Oké, okay. dus uh, we hebben een gevarieerd uh, gezelschap vandaag voor jullie. Um, ik ga maar uh, gewoon de eerste band draaien, geheel blind. Ik stel voor uh, luisteren en naar en, uh, en oordeel. Zo, een typisch radiomortale deuntje zou, uh, zou ik willen zeggen. Aan wie mag ik het woord geven? Ik zie allemaal mensen glimlachen, maar Ellen glimlacht het, hard. het hardst. Ja, ik vroeg me af of dit het spannendste nummer van de CD was. Hmm. Kan ik je geen antwoord op geven? Oh, je geen antwoord? Ik heb één los nummer hiervan: okay. MySpace. Ja. Nee, niet MySpace, van hun website. Uh, ik zou zeggen wie het is: Het is The Grand Wazoo. Zeg je dat iets? Nee. Nee. Um, de bassist daarvan speelt in KGB, de band waarmee we deze uitzending openen. Um, ja, dat levert ook niet zo heel veel informatie op. Ze noemen het nu jazz, electronic, downtempo funk en post-jazz rock. Ja. Nou, Het woord jazz komt zo vaak voor, daar, uh, daar zit het wel mee eens in. Het dekt de lading wel, maar het is niet heel, heel erg spannend. Mm -hmm. het, is, uh, ja, het, het is van alle tijden. Het is niet echt van nu, heb ik het idee. Nee, nu jazz. Ja, dat vind ik, dus wel het ik vind het makkelijk gezegd, nu jazz. Ja. Ik uh, doe me ook denk aan een oude plaat van mijn vader vroeger. Ja. Dus, uh, het is ook gewoon oude jazz. Ja, ook. Ja. Uh, is het iets wat je thuis zou kunnen draaien? Of waar ja, je naartoe tuurlijk. zou kunnen gaan? Ja, Voor bepaalde momenten kun je het uh, lekker opzetten. Mm -hmm. ja. Goede achtergrondmuziek, zondagmiddag. Kasper? Rustig aan. Ja, ik... Uh... Ik vond het wel een, een lekker jazzdeuntje. Ja, om inderdaad nou de term new jazz te geven, dat uh, gaat ja, maar iets te ze, ver. Ze gooiden er wat elektronica doorheen natuurlijk Er aan het waren aan twee, het eind, twee momenten aan het eind en halverwege het nummer dat er wat elektronica doorheen zat. Wat mij ja. heeft dat, hadden ze dat wel wat vaker mogen doen. Want dan wordt het volgens mij meteen een heel stuk spannender. Nu is het gewoon, ja, het is wel lekkere jazz. En het, uh, voor liefhebbers van jazz is het natuurlijk prima. En op een, uh, na het een lekkere zondagmiddag uh, of een late avond dat je in een nachtclub binnenstapt, is dat prima muziek. Maar, maar om zeggen, de vernieuwend. Nee, vernieuwend is het, uh, is het absoluut niet. Dus iets meer van die elektronica erin. En dan wordt het volgens mij meteen een stuk spaner. Ja, dan maar. Nou, ja, ik vond het ook niet zo spannend. Uh, ja, ik hoorde gewoon een paar zappa-liefhebbers groeven. Maar, nee, ik... Was het een liedje, vond je? Mm, nee. Nee, niks geen liedje, met liedjes te maken. Ja, ja. Nee. Een deutje, nee. een jazz zeg maar. Het is een themaatje waar dan 36 keer omheen gespeeld wordt en dan nog een solootje van de saxofonist en dan nog een alt-saxe door. Lekkere dus ja. uh, sessie was het voor ze, denk ik. ja, ja. oké okay. Zijn jullie benieuwd naar de plaat? Ja, op zich wel. Kijken of ze misschien nog wat meer elektronica gebruiken en andere okay. yeah. nummers. Goed. Mogen blijven. staat in de finale van de Winston-Polprijs aankomende zaterdag. www.radiomortalen.com Radiomortalen.com uh, Onze website, daar kun je terug luisteren, onder andere uh, de. Eerdere tribunaals die we hebben uitgezonden van de afgelopen maanden. En natuurlijk ook uh, live sessies van de bands. En je kunt elke, elke dag gewoon uh, luisteren als je niet in het bezit bent van een radio. Het is het nauwelijks te geloven. Of wat minstens zo erg is als je niet in Amsterdam of direct de omstrekken woont. Um, Karma Konga was dit zojuist. Lieve, lieve mensen. Ik zag één iemand uh, meeswingen. Uh, in zulke mate zelfs dat, uh, dat ik dacht, daar komt nooit meer een negatief woord uit. Klazien. Ja, ik vind het een goede band. Ik, vind een goeie band. Nou ja, ik had ze al een keer eerder gezien. Mm -hmm. en toen was ik er ook erg uh, fan van. Wat vind je er goed aan? Um, omdat ze vrij uniek zijn in Amsterdam. En uh, ze zijn echt wel een van de weinigen in de soort die dit soort muziek maken. En het swingt. Het is echt goed. Mm -hmm. dus. En wat, wat, uh, hoe zou je dit soort muziek omschrijven? Um, ja, swingende reggae-muziek. tropisch. Mm -hmm. Ik zie heel veel. Als je dit luistert, zie je veel mensen voor je. Een grote band. En een mooie zangeres. Um, ja, een feestje. Klop, een tropische klop, kleding. Klopt ook allemaal wel. Ja, uh, ja. mooie zangeres. Veel wens. Ja. Uh, tropisch. Uh, en recensie zei... Um, van deze muziek zingt om goed. een lekker ijsje te gaan eten op een tropisch eiland inderdaad. Casper, uh, uh, ben jij net zo gecharmeerd ik van ben deze band? buitengewoon gecharmeerd van deze band. Hmm. Ik, uh, ik kan het, mag het even wel zeggen, want ik uh, zit toch niet in de jury, maar dit is toch wel de gedoodverfde winnaar van de Amsterdamse Popprijs, denk ik, uh, ja, en dat, dit jaar. Dat we denken dat ze ook nog eens een keer in de finale staan van de uh, Minste Popprijs. Nou, die gaan popprijs. ze ook gewoon uh, met twee vingers in de neus winnen, want het hmm. is gewoon een supergoeie band. Ze maken supergoeie liedjes. En uh, ja, dit nummer ook een lekkere combinatie inderdaad van, uh, van reggae, maar ook nog met wat elektronica erbij. Waardoor het uh, nou, toch inderdaad weer wat eigen er is dan, uh, dan wanneer je gewoon Bob Marley gaat nadoen. Hm. Dus, uh, mag, mag ik, mag ik uh, daartegen inbrengen dat ik bijvoorbeeld dit ook absoluut geen liedje vond, maar meer een opeenstapeling van lekkere effectjes, een paar uh, ja, maar het zanglijntjes het, uh, het, uh, over elkaar. Uh, uh, het blijft wel lekker hangen, dat, uh, dat refreintje. Ja. Don't turn your back on me. Dus <laughs> maar dat, is het, uh, Ellen, is het artistiek ook... Uh, wat? Waarom moet het artistiek zijn? Nou ja, ik vraag het aan je. Nou ja, ik denk dat, uh, dat alles waar een beetje over nagedacht is artistiek kan zijn. Oké. Okay. Maar ik vond het heel catchy en, uh, en, en het is een leuke band, ze zijn heel enthousiast. Mm -hmm. En uh, ik, ik denk ook dat ze een goede kans maken in de competities. Oké. Okay. Ja. En twee mensen die het uh, al van dichtbij hebben mogen meemaken. Een grap medewerker. Ja. Mag je dit wel zeggen eigenlijk? Moet ik dit er later uit editen? Nee. Nee. nee, dit is gewoon jouw persoonlijke. Ja, altijd van juryleden. Dus. jury het ook niet, hè, toch? Dus nee. dat, uh, dat kunnen we gewoon allemaal zeggen hier. Kasper presenteert het. Nou, of, ik heb nog geen stem verder. Dus nee. Uh, nee. nee. Oké. Okay. Oh, Alhoewel ik ze heel enthousiast ga aankondigen, natuurlijk. En dat helpt toch ook weer. Steekpenningen bij de jury. Aankomende zaterdag staan dat ze ook. dus in de uh, finale van de Winston Popprijs. Daar kun je naartoe een de melk weg. Je kunt er zelfs gratis naartoe als je aankomende donderdag luistert naar Radio Mortalen. dan zal de Winston Popprijs hier aanwezig zijn. Uh, kaartjes weggeven? Kaartjes 12. Nee, 12, jawel, 12, 12. kaarten gaan ze weggeven. Twee keer, nee zes keer twee. Dus uh, uh, zet, je, zet je radio scherp uh, donderdagavond tussen 8 en 9. Of mail naar Radio Info En dan kan het allemaal voor je geld geregeld wordt. Dus aankomende donderdag en daarna aankomende zaterdag in de Melkweg de Winston Popprijs. Um, Tja, wat, heb je wat, wat, heb, wat hebben we allemaal in de aanbieding? Dus we zullen gewoon iets, dus ze ze een, iets blinds, blinds openzetten. Doe dat. En ik pak gewoon een linkerschijf. De groep zelf zegt in zijn biografie dat ze nogal specifiek happy geluid hebben. En volgens de recensie wordt dat prachtig geïllustreerd door deze EP. 32nd Day of March heet die EP en de band heet Airbag. komen uiteraard uit Amsterdam en dit is hun tweede EP. Eh, op verschillende plekken eh, zeer positief omschreven, beschreven, beoordeeld. Hier eh, had het eh, mortale tribunaal kijk elkaar aan en sprak de woorden heel stom. Zekerig en pas op jongens, hier komen we aan. En toen stonden de microfoons nog niet open, nu wel. Dus uh, ja, uh, van wie kwam dat? Niet van Casper. Ik zou zeker zeggen zeggen. die is altijd de, de, de, de zachtheid en uh, uh, geduldigheid en dergelijke zelf. Uh, volgens mij, uh, Klaasien, uh, had jij wel wat op te merken op dit nummer? Ja. Nou, zeg het maar. Nou, um, ik, het is heel vrolijk en heel blij. Maar toen ik die solo kwam, toen was het echt van au. Dat was een hele grote fout. Oké. Okay. Ja, die was zekerig. Een zekerig solo. Heel zekerig, ja. Een heel cheesy gitaartje. Te... En dat ging nog vrij lang door ook. Ja. De, zeg maar de tweede helft van het nummer bestond. Het was echt, bestond, uh, was echt heel vervelend als dat. Heel van, nou. Oké. Okay. Toen kreeg je zo'n zo climax. Van, oh, nu gaan we weer beginnen. Want nu gaat het weer knallen. Ja. En ja, toen knalde we het, het niet. Nee, toen knalde het ook helemaal nee. niet. Nee. nee. Dus. dus het begon goed. Maar... Ben je ook ja. uh, van mening dat uh, heel stom en zekerig. Uh, de juiste bewoording zijn voor dit soort solos? Ja, ik, ik vond het jammer dat het in één keer zo uh, tempo eruit ging en uh, wij zaten echt van, nou, wij waren helemaal... Uh dat dat begon, begon het, begon en, het, wel, het begon wel goed, ja ik vond het uh, echt nou, ik, een... ik Ik schrok even hoor, aan het begin. toen het net ja. begon, toen ging die zanger zingen. Hij klonk een beetje nasaal in het begin. Denk, oh, daar heb je weer zo'n zijkzanger die mm -hmm. uh, met zo'n nasale stem uh, een beetje uh, Amerikaans uh, ja. naar gaat zitten zijn. Maar gelukkig uh, wist hij toch wel mooie lijntjes uh, neer te leggen. Dus uh, dat, uh, en het pakte wel en het was lekker inderdaad uh, fris en, uh, en fruitig. Ja, ik vind het wel een beetje niets aan de hand. Rock uit Amerika-achtig. Uh, mm -hmm. Een beetje presidents of the USA, dat soort uh, muziek. Een beetje ja. college ook. Ja. Ja. Maar volgens mij is het ja. een hele simpele remedie. We hakken gewoon zeg maar, dat nummer, kappen we gewoon af op het moment dat dat, zeg maar, dat tempo teruggaat. En dan zijn we klaar met hartstikke leuk nummer. Oké, okay. <laughs> nou, een duidelijke tip zou ik zeggen: uh, maak al je jongens nummers. van Airbag. Uh, drie als met luisteren. Knip dat laatste stukje van dat hele nummer eraf. En je bent klaar. 1 minuut 36, dat is meer, uh, meer dan genoeg. Ik luister maar. Uh, het Tribunaal uh, Uit Groningen en dat soort dingen We gaan over naar de singer-songwriters Ik ga er meerdere van jullie draaien Dit is de eerste Ze heeft een voorrond gewonnen van de Mooie Noten singer-songwriter-competitie van De grap. smiled at me as I secretly tore up that little list of topics in my pocket. we have nothing to say? Rome was a bit too far. And everyone goes to Paris. If the sick and it was too expensive. Well, I don't really care what there is around us anymore. We just stayed in Amsterdam Where little bends in the tram track Remind you of places where you'd wanna live And after a while I noticed that I Casually stood on every curb that we passed by Should you wanna kiss me Rome was a bit too far And Everyone goes to Paris But with you in the back of that car And In the front they talked about all those rabbits You woke me up to see the water But I, I didn't have to see a thing that I could take you me When we were looking up at the tower A thousand stories flooded through the sky Could have stayed there for hours And after a while I noticed that I Casually sat beside you Never wondering why You would still want to be there Oh It's a bit too far, and everyone goes to Paris, but to walk with you to the lighthouse, with the first snowflakes cracking under our feet, I told you to shut up and listen to the water waking. werkdag tussen 8 en 9. Dames en heren, u bent nog steeds verbonden met het Radiomortale Tribunaal. Elke okay, eerste dinsdag van de maand met Kasper en Joost en twee gasten. Steedswisselend vandaag Klazien, Schaap en Ellen Driesen van uh, 3 voor 12 en Grap respectievelijk. Uh, dit was uh, mevrouw Merel uh, Hutten. Zij is van de tweede volgende van de Graps Mooie Noten Songwriter Competitie, die dit jaar haar zevende editie uh, viert. Um Aardig is dat zij in, uh, in uh, haar eerste optreden, wat ze deed, deed ze in de Schouwburg in Amstelveen. En onmiddellijk uh, bood deze Schouwburg aan om een cd voor haar op te nemen, uh, van haar op te nemen. En die is ook uitgekomen. Daarvan is dit nummer, uh, The one about those people who went to Paris... Uh, afgetrokken Wonder Bros en Petticoats heette de CD. En het uh, enige wat ze daarvoor terug moest doen, is zes keer per jaar daar in de foyer optreden. Maar je krijgt dus en optredend en een complete CD als je een keertje in de Schouwburg en Amstelveen opschrijft. Ik zou ook ja, een keer in de Schouwburg in Ik zou dat Schouwburg iedereen willen aanraden om dat op zijn minst te proberen. Uh, maar uh, is het uh, ook iemand waar je naartoe zou willen gaan, uh, Ellen, als je de kans had om naar de Schouwburg en Amstelveen te gaan? Nou, ik ben altijd wel erg gecharmeerd van het piano, hmm. met zongwaard mm -hmm. Dus meer dan gitaar. En ja, ik vind het heel mooi. Ze zingt ook heel zuiver. En ze speelt goed piano dus. Ja, ik vind het een mooi nummer. Ik ben wel benieuwd naar de andere nummers. Ik vond het een beetje. Ik vraag me altijd alleen af, waarom moeten dat singer-songwriter nummers altijd 6,5 minuten lang duren? Omdat ze er zoveel in kwijt. Ja, nou ja, dan vertel eens maar een keertje wat minder. Het geneuzelde de hele tijd van, en toen dit en toen gebeurde dat en toen gebeurde dit en toen dacht ik zus en toen dacht ik zo. Het gaat over de liefde Casper, ja. dat ken jij niet en daarna denk je oh nou. Nee. Oh, nou. No. een paar dat minuten heb minuten ik alweer gehad. Het is een oneindig verhaal. Ja. Nee, dit is, dit, ik het krijg, duurt te lang? Een veel te lang. Oké. Okay. Tuurlijk. Okay. Dit, uh, nee, dit duurt veel te lang. Het, uh, zodra dit begint dan hoor ik al zo'n zangeres en dan krijg ik al jeuk op plekken waar ik niet wist jeuk te kunnen oh, krijgen. Ho, ho, ho. Het duurt maar ho het duurt niet gewoon veel te lang, je houdt niet van deze muziek. Nou. Daar hou ik, ik hou er ook nog eens niet van. Mm -hmm. Maar dan moet ik wel zeggen dat het knappe aan dit nummer was dat het door het pianospel bleef het wel spannend. Het, het, het, het, het hield daardoor wel de aandacht vast. Maar, ja, maar dat was nou juist het deed al de hele hetzelfde pianospel. Ja, maar dat was wel op een, op een, op een zo goede manier gedaan dat dat je het, het wel zeg maar dat ik het iets langer trok dan dat ik het normaal okay. zeg. Maar ah, dat is wel heel mooi. Dat is echt ze, super kan, mooi bijsje. ze kan wel goed zingen. Ja, oké, dat. dat is waar. Supermooi beisje. Ja, zei jij? het piano. Loopje, dat was mooi. Was dat, ja, was wel spannend. En op een gegeven moment, uh, nummer, was, een, was er een moment dat ze het uh, wat heftiger ging doen. Dat ze het wat uh, het gevoel wat opvoerde of zo. Maar dan had ze nog wel wat, nog wat meer mogen doen voor mij. Hmm. Ja, vind ik ook wel. Ja. Ja, dat het op een gegeven moment gewoon los gaat. Dynamiek. Op, ja. Uh, ja. Okay. Het dat was een beetje lief. Ja, ja. klopt. Ja. dat was ook wel zo tijdens het hele optreden wat ik dan gezien heb. Ik het moet je niet aan het denken wel, uh, dat je daar twintig minuten lang naar moet. Casper, ik, ik zou jou overtuigen met het volgende feit. Dat zij niet wist dat ze op een hoog podium uh, achter een piano moest uh, gaan zitten. En dat wij uh, de volle vijftien minuten in haar kruis hebben mogen kijken. Dus, Oeps. ja, en we weten dus ook niet of dat de reden is dat zij uiteindelijk uh, de, deze voorronde won. Of dat ze gewoon dat uh, muzikaal is. Dat is het wel, wel anders. Als je dat geweten had, Casper. Dan had ik alleen maar lieve dingen gezegd. www.merelhutten.nl voor meer informatie okay. daarover. Uh, die zien we dus terug in, in ieder geval de halve finale. Dat is 10 mei, als ik me niet vergis, in de bovenzaal van Paradiso. En er is nog een derde voorronde waar ik je ook vanuit de voorzitter wil uitnodigen. Want het is een echt een heel erg leuke songwriter competitie dit jaar. En die vindt uh, aankomende donderdag plaats in de Bitterzoet. We ja, gaan door met Singersongwriters. Om kaartjes te winnen voor de, oh ja, dat is de popprijs. Hmm, wordt lastig, wordt lastig. Nou, op zo'n draagbaar radiootje dan maar tussen, tussen de nummers door. Um, Kasper, ik ja? ga het moeilijk voor je maken, want ik oh, nee. heb nog meer Singersongwriters voor jou uh, klaarstaan. Ja, je bent... Uh, nou, Des te harder kun je slaan. Ik het, He? hoop dat ik het aankan. Daar hebben. je me hebben. Look at the waves. Nothing would come out of it. there's really no one else who knows less. Not enough. It's enough. Wat werd er geschreven uh, in een recensie over deze act? Ik zal het je vertellen, dat heb je, die, dat heb je het wijf weer. Met het kruis. Laten we weggaan. Ja, ze is gestopt als je kreeg alweer, kreeg het helemaal heet. Echt goede songs die uit het psychedelische tijdperk lijken te komen. Geweldig, de ene parel naar de andere. Allemaal met veel humor gebracht. Het staat als een huis en er zit zoveel liefde in deze muziek. Ja jongens, en dat in niet meer dan vijf, zes regels tekst. Dit soort juichende verhalen over een optreden van deze singer-songwriter. Wie is het? Wie is het? Wie is het? Wie is het? Wie is Heel goed. Ah. Het is MJO. MJO uh, hebben we vorige week ook hier bij Radio Metalen gedraaid. Casper. Uh, ditzelfde nummer. Dus het verbaast me dat jij niet onmiddellijk zegt: hé, hey, dat is MJO. Maar vooruit. Um, en hij stond uh, in de tweede uh, 3 voor 12 studio. 3 voor 12 Amsterdam avond samen met Sweet Sweet. En. Mogen wij ook nog wat zeggen die, of niet? Die, die, die, die ene die en andere bent. Um, en ja, oké. Okay. Nou, Ellen. Zeg maar. Ja, in het begin dacht ik, uh, dit, is, uh, dit is, uh, komt uit tijdperk van de Beatles en ze hebben ergens nog wat gevonden ofzo. Mm -hmm. is, is dat goed of slecht? Uh, wat zeg je? Is dat iets positiefs? Of nou, of dat, dat kan uh, beide kanten op gaan. ik bedoel ja, als, jij, als jij positiefs. zegt humor, dan heb ik misschien niet goed naar de teksten geluisterd. Maar nee, ik vind het wel positief dat het zo klinkt alsof het uit de jaren ja. 60 komt. Omdat je daardoor word je meteen getriggerd. En je denkt van wat is dit? Want de en, opname was ook zo. zo het klinkt het, ja. klinkt het klinkt echt helemaal nergens naar. Maar juist daardoor. Uh, Heeft hij bewust gedaan? Ja, daardoor, ja, klopt. daardoor is het juist goed. Toen is het een dan van de dingen ik waarom het goed tuind. is. Ja. En, uh, maar ik, ik, het, is, het is weer een. Uh, ja, het, is, het is ook weer een rustige zondagmiddag. En. Uh, de humor heb ik niet gehoord, maar, um, maar ik, dacht, ik, ik dacht eerder een, dat hij een defwish had. Maar <laughs> ik denk, oh god, daar gaat je er weer een. Ik heb wel een zondagmiddagje naar luisteren hoor. Ja, ja, ja. ja, ja maar, absoluut, ik vind dit echt uh, heel erg leuk. En jij identificeert je hier wel meer mee dan met zo'n dame. Ja, zo'n zijn huppeltje achter de piano. <laughs> <laughs> <laughs> ja. <hij> en jij, notabene van 3 voor 12 Amsterdam, die toch verantwoordelijk bent voor die avond. Die trouwens heel leuk was. Ja, die was heel leuk, als die. Oké, ook leuk avond ja. dus wij konden er niet bij zijn helaas maar oh, okay. um, uh, jij bent wat minder enthousiast over MJO uh, ik nee ik ben super enthousiast over MJO maar ik weet wel dat dit ik geloof dat dit een van de mindere nummers is als hmm. ik kunnen ja kun je nagaan nog goed en... die de rest is ja is heel goed voor de rest maar het is inderdaad opzettelijk een beetje vals en, en, en, en zweverig afgesteld allemaal geproduceerd om ja. een beetje dat flower power gevoel uh, over te brengen MJO is geniaal nou, nou, waarom zeg je dat? Ja, dat vind ik. Ik vind het echt briljant wat hij doet. Ja? ja daar moet je toch iets meer, iets meer argumentatie voor nou, geven ja, Ik heb toen net gezegd dat hij uh, nee, dat hij ja, die... het heel lekker lemmer vindt en deil hem zonnig naar daarna luisters geen argumentatie. Oh, nou, dan, dan weet ik het ook niet meer. Het is gewoon drie keer hetzelfde zeggen. Oh ja. Okay. Waarom is hij geniaal dan volgens jou? Nee, ik vind, dit is... Dit is uh, uh, nou ja, kijk, Jozef heeft het allemaal al weggegeven in die recensie die hij heeft voorgelezen. Uh, de, de, nou ja, dat hij dus laat klinken alsof het uit de jaren 60 komt. Mm -hmm. uh, dat het... Uh, uh, uh, nou ja, die humor... Ik, ik, ik hoor het er wel zeg maar niet in terug dat ik nu zit te lachen hier. Maar, zeg maar wel in de manier waarop hij dit maakt. En dus dat, dat geluid van de jaren 60 ook terug probeert te krijgen. Dat vind ik al... Daar slaagt hij wel daar, in. Daar slaagt hij absoluut uh, heel goed in. Oké. Okay. Ja, het is, het, is gewoon een, het is gewoon een goed nummer ja. wat hij maakt. goed, okay. goed liedje. Ja. Hmm. Nou, het, was, het was op zich wel humor tijdens het optreden. Want um, het speelde dus wel een beetje vals. Echt net op het randje. En toen zei iemand uit het publiek, of meerdere mensen uit het publiek... ...zei op even het stemmen, weet je wel. Dat ze echt daar mm -hmm. moeten stemmen. En M. Nou ja, Joe, die zanger van M. Joe, die is zo stoer. Die zegt van, ja... Nou, ja, Voor straf zet ik hem nog valser. En dat dus deed hij dus ook. Toen was het echt vals. Ik geloof niet grappig. dat het echt een publieks is. Hè? Want ik heb hem ook gezien nee. tijdens de voorronde van de, van de mooie noten, de eerste voorronde. Daar won hij overduidelijk niet, ondanks dat iedereen wel van overtuigd was dat hij goede songs speelde. Omdat hij daar op, op zo'n uh, nonchalante, eigenlijk non ongeïnteresseerde manier uh, stond. Dat, ja, uh, dat niemand er ook mee naar ging luisteren. Iedereen mm. een beetje geïrriteerd raakte mm. eigenlijk door zijn, uh, mm. ja, door zijn gebrek aan, aan, aan interesse in het, in het publiek. Ja. En er, is dit ook wel nou, een soort als, getuigenis? Ik vind van... het wel stoer. Eigenlijk. Ik vind het wel stoer? Ja, dat vind ik stoer. Okay. Het, is, het is een singer-songwriter met rock'n'roll. Dus is ook nog eens een keer. Nou, rock'n'roll, rock'n'roll. Het is gewoon stoer. Gewoon stoer? Ja. Op het top, op journalistiek. Muziek van eigen bodem, blaas je speakers op. Radio, metalen, je lokale pop-zetmast. Stem af, tussen acht en negen, elke werk. Dag. stop singing and up until today I never found that voice out in the cold I should not have asked you I know I saw your face change with the gulping that you did was suffocating much too fast, you know. Confrontation up to then Dames en heren, de derde en laatste singer-songwriter die er in dit tribunaal langs zou komen. Um, ze is Amerikaans-Nederlands, geboren in Nederland van uh, een Amerikaanse vader. Heeft in Engeland gewoond en um, heeft daar zowel filosofie als klassieke zang gestudeerd. En is momenteel weer terug in Amsterdam en wil zich volledig storten op de muziek. Nou, Kasper, is dat een goed idee? Of dat is idee. zeker een goed idee. Oké. Okay. Waarom is dit nou zo ontzettend veel beter dan die Merel? Ja. Jamen. Dat is de grote vraag. Da daarvoor van. zit jij hier. Omdat die Merel, die kon, had weliswaar een hele mooie stem, maar die de hele nummer lang was het een soort trucje wat ze toepaste, zonder emotie, zonder dat daar nou echt Ergens iets over dat het echt zeg maar een uh, had met waar het liedje echt over ging. Het was gewoon alleen maar dat trucje wat ze kon met de stem. Dat dit, hier zit emotie in. Hier, hier hoor je in dat ze zeg maar zingt over iets wat ze echt bezighoudt. En uh, uh, ze is dat, vast wat ouder ook. Dat denk ik ook wel, ja. Dat ze wat ouder is. En op een gegeven moment dan, uh, uh, dan heb je nou je houdt je gewoon vast bij het nummer, maar je verslapt wat. En op een gegeven moment dan is het. Uh, uh, wat zie ik zo ook alweer. To hell met dit of zoiets dergelijks. En dan gaat ze even agressief op die gitaar uh, spelen vervolgens. En dan is het ook afgelopen meteen. Agressief is dus een singer-songwriter. Uh, ja, maar mm uiteraard. -hmm. Ik bedoel, het is geen, uh, zijn geen power chords die daar uh, langs uh, scheuren Maar uh, ja, dan, uh, ik bedoel, hier zit er gewoon echt emotie in dit nummer. En dat, is, uh, dat maakt het heel goed. En ze kan nou, ook gewoon heel goed zingen. Ook Los dan. Prima. Ellen. Hoe heet ze? Ze heet uh, uh, Signe Tollefsen. Wauw. Nou, dat is uh, die naam alleen al ja, en dan Tolussen. is uh, Signe Tollefsen. Die komt niet uit Finland of? Ja, dat zou je als het nou zeggen. Uh, ze studeert uh, momenteel gitaar en zang uh, op het conservatorium in Amsterdam. Uh, waar ze les heeft van onder andere René van Barneveld. En ze heeft uh, in de zomer van 2005 uh, met Steven uh, Melkmus van uh, uh, Pavement um, door, door Italië en Duitsland getoerd en ze is momenteel bezig met haar debuut CD. Nou. 25 jaar overigens, dus nou, wat dat, heet, wat heet heet heel, heel, dat is niet zo heel oud. oud. Nee. Nee. Maar ze klinkt wel heel volwassen volgens mij mm -hmm. is ze wel wat te vertellen. Meer te vertellen dan Merel misschien. Hmm. Ja, dat denk ik wel ja. ja dat komt dat, dat, dat, dat, ik dat gewoon je. niet door de, door de warmte in haar stem en dat het allemaal wat rustiger en bedaarder was en het nou, beetje wat... hupsiger ja. van, uh, van, van Merel niet had. Maar die, die rust, dat doet het hem juist denk ik. Dat je de rust kan nemen, dan, heb je ook, dan luisteren mensen ook uh, beter. Ja. En bij Merel was het misschien meer een blij. Waardoor je uh, eigenlijk op twee lagen luistert. En je luistert naar het, uh, het vrolijke pianospel. En je moet naar die intense tekst misschien luisteren. Of het was niet intens. Maar dat, dat uh, is dan niet helemaal in balans met elkaar. En hier uh, word je echt doorgetrokken. Je gaat echt mee in de uh, emotie van het nummer. Oké. Okay. Ik niet. Ah. jij niet? Nee. dank <laughs> hier bij Ja, ik was hier. Ik vond het saai. Oh. En ik, ik, ik, ik, hoorde wel, ik hoorde wel dat het emotioneel was en dat het volwassen was en dat er een, dat het, er een verhaal in het nummer zat en dat ze dat hardeek had, maar het, uh, ik, uh, ik hou dit niet vol, hè. Dit ja, niks jij gaat mij. dan toch voor Merel? Ja, Waarom? zeker weten. Um, Is het ook gewoon meer jouw stijl dan? Ja, ja. Okay. ik ben altijd weer meer van de blije muziek. Ja. <laughs> dus het is ook gewoon een, een, een smaak, ja, dat is het altijd natuurlijk wel. Ja. Maar herken je de, de zij, zij benoemen echt een aantal kwaliteiten. Ik herken, het, ik herken het, maar het, is, het, het, het moet uh, echt nog tien keer zo meeslepend zijn, wil het mij boeien. Hm. Ja. Oké, okay. nou, laten we eens een cijfer geven. Hé? Kom op, Ellen, wat geef je voor cijfer voor Cygne Trotsen? Hmm. Moet je wel bedenken natuurlijk, ze zit op het conservatorium, ja. ze kan goed zingen. Ja, hè? Ja, ja, ja. Maar laten we het over songwriters uh, capaciteiten hebben. Nou, ik vond het wel een uh, dikke 7. Een dikke 7. God, <laughs> God, God, God. Kasper, <laughs> nou, met welk verpletterende 6 plus ga jij aankomen? <laughs> nou, je had de woorden uit mijn mond, nou, dan geef ik er een 8. Oh. Nou, klaarzien. 5,5. Oh. Even rekenen. Sorry hoor. Dat is de laatste keer dat we jou uitgenodigd. <laughs> nou, moe. Your love Stuur ook jouw demo naar Radio Mortale. Postbus 14870 1001 LJ. In Amsterdam. Radio Mortale is waar je nog steeds naar luistert. Het Mortale Tribunaal. Nog 6 minuten te gaan. Dus dit nummer kunnen we nog makkelijk bespreken. En misschien krijgen we er nog een lezing achteraan gepropt. Maar dan is het toch echt afgelopen. Ehm. Um, Ellen Driesen. Is ja. dit nou toch 2 minuten vijf, Ja, ik ben, dertig. Heel benieuwd, ik ben heel benieuwd wat het is. Ja, en is het. Uh, het klonk wel heel spannend. Het was, uh, ja, ik moest denken aan Barry White en wat kamelen en alles kwam voorbij. Kamelen? Ja, ik zag ze zo lopen. <laughs> Maar uh, ik vond het wel... Uh, en welk deel van het nummer uh, deed jou specifiek aan kamelen? Aan, aan, de, Volgens aan, de, aan de swing die aan, erin zat. Aan, aan, aan, aan de swing, aan de beat. Oh, ja, ja, ja, precies. De... Ja, zo, dat je ja. zo gaat bewegen. Hm. Dit is de nieuwe Beetje Nederlandse slapen. Captain Beefheart. Kijk eens. Nou, nou, nou. of hij is uh, uit de hoek. Ja. Hoor. Of, hij, of dit is een totale wacko. Of dit is zo geniaal dat niemand dit begrijpt. Hmm. Maar Tot welke van de twee groepen behoor jij? De begrijpers? Ik ga toch voor de nieuwe Captain Beefheart. Oké. Uh, heb je nog meer over zeggen, Ellen? Ja, ik vraag me af uh, of dat dan zo'n nummer is op, op de plaats, zeg maar. Of mm -hmm. dat de hele plaats zo is. Ja, de plaats is nog niet uit. 25 oh. ja. april komt die uit op uh, Meister En Meister is volgens mij het label van... Solex, Lisbeth Esselink. Lisbeth, Lisbeth ja. Esselink. En uh, deed deze muziek jullie ook op enige manier denken aan de muziek van Lisbeth Esseling. Ja, uh, ja, Lisbeth Esselink. Solex. Heel weinig. Ergens, Heel weinig. Ergens, nou, ergens in de verte. Als je wel. het zo zegt, dan dan, ga je, dan hoor je opeens wel dat je denkt, oh ja, wacht even, dit en dat. Maar het is niet zo dat je zit te luisteren en denkt, hey, Solex. Nee. Maar nee. wie is het nou? Het is niet Solex. Dan, uh, het is uh, natuurlijk uh, Over of. easy. <laughs> Dat is Robert Lagendijk. Uh, hij is de drummer van Solex, de partner van Solex. Hij drumde ook in uh, toal van maar ook in Scramsy Baby onder andere. En hij heeft dus een eigen bandje uh, of muziekprojectje geformeerd wat Over Easy heet. En waarvan wij dus uh, in eind april de eerste plaat kunnen verwachten. En dit is een nummertje wat je kunt beluisteren en kunt downloaden uh, op een MySpace uh, site. Uh, www.myspace.com slash easy Sounds. En hij uh, doet het dus ook, eigenlijk net als zijn ega, uh, met een, uh, een sampler en een drumcomputer. Ja, en en that's it. Super. Maar goed, nog even terugkomen. <laughs> uh, uh, is, het, is, het, is, is het een geniale gek of is het, uh, is het, is het uh, echt heel stom? Het is goed, maar het is niet echt super geniaal. Het is geen, geen nieuwe Captain Beefheart? Uh, nee, ik zat nee? Meer te denken aan een soort van een zwarte Tom Weets ofzo. Ja. ja. Een zwarte Tom Weets? Ja. ja. Dat was overigens niet zijn stem, hè? Dat je dat niet uh, denkt. Ach, Ach, wat is er dan allemaal wel? Nee? Nee. Nou, dat is, dat dat is, dat is nee, kenmerkend dat is voor, voor de hele sample-project. die sample, uh, Solix Solix zingt ook gewoon zelf. In de... Die zingt dan toevallig wel zelf. Nou, niet toevallig. toevallig? Ja, wel toevallig. Nee, niet toevallig. <laughs> Elementair aan het hele Sample gebeurt. is dat je overal je dingetjes vandaan. Ja, dat is toeval, dat staat er ook nog op. <laughs> Pikt. Anyways, ik um, vind nog wat te zeggen over hierover. Kijken jullie uit naar de plaat. Kasper kijkt uit naar de plaat. Laat dat duidelijk zijn. Ellen, dus zou je denken denkt van, nou, dit wil ik wel gaan ja. uitchecken. Ja, zo ik rond 25 april. Ik kijk uit naar live. Kijk, maar ik vind allemaal. het wel jammer dat ja. ik nu weet zeg maar, dat hij niet zelf zeg maar, dit zeer heeft gezongen. Hmm. Nee, kan je wel de ik naam geven van wie minuut. dat uh, wel heeft gedaan? de Stuart Brown, en die ook uh. op de Laughing Stock of Indie Rock te oh, beluisteren okay. was, en waarvan nu vermoed wordt dat hij hotdogs aan het verkopen is op een, een zonnig Australische strandje. <middels> out. Luisteren naar Radio Mortale op 186fm in de Ether en 88.1fm op de kabel elke werkdag tussen 8.